9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Shell evacueert medewerkers van olieplatforms in de Golf van Mexico. Ook andere oliemaatschappijen staken de productie... vanwege de naderende storm Isaac. Die groeit waarschijnlijk uit tot een orkaan... en stevend af op New Orleans. De Golf van Mexico is goed voor ongeveer een kwart... van de Amerikaanse olieproductie. De staten Louisiana en Alabama hebben de noodtoestand afgekondigd... in verband met Isaac. Eerder deden de staten Mississippi en Florida dat al.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 En na Diederik is het inmiddels bijna vijf over negen. Erma Wennemars is hier zometeen te, te gast samen met wielrenster Marianne Vos. En met haar blikken we alvast vooruit op het WK wielrennen... dat over drie weken begint in Nederland. Het was een zware avond gisteren voor Emiel Romer... tijdens het premiersdebat op RTL 4. Hoe erg de schade is, dat hoor je van imago-deskundige Zabet van Veen... zo rond kwart voor tien. En hoe zwaar je het hebt als kleine politieke partij... vertelt Piraat Dick Pootsen. Today's Topics. Hoi is Luc. Nou, we beginnen met nummer vijf, deze Today's Topics. Daar staat een geinig nieuwtje, de herlancering van het merk Melkuni. In 2001 werd dat melkmerk van de mark gehaal, markt gehaald. Poef, lastig. Maar nu is het bedrijf Arla Foods de nieuwe eigenaar. Wat moet nou zo'n Zweeds, Deens, concern met een oer-Hollands merk? Arla Foods in Nederland richt zich specifiek op de Nederlandse markt. En ja, dan zijn we prijzen voor onszelf natuurlijk enorm gelukkig... dat we daar kunnen werken met zo'n krachtig merk. Ja, en dus is dat merk vanaf nu weer te koop. En uiteraard zit er ook een spetterende reclamecampagne bij. Nou, wij starten vandaag met een televisiecampagne... waarin Peer en Koe weer de hoofdrol zullen spelen. Ja, en dat wordt weer, uh, dat wordt weer het feest der herkenning. Ah, lekker. Peer en Koe, die zijn... Epic, hè? Dat pirmus, koe, En dan zegt hij nog van, oh, nog zo gezegd, een bommetje. En dan die koe op dat luchtbed. En dan met die bril op. En dan oh, met die slippers. Hilarisch. Als ik kijk naar de reacties die we daarop hebben gekregen... Nou, dan kan het haast niet meer misgaan. We hebben enorm veel positieve reacties gehad bij ons bedrijf. Uh, maar als ik ook een beetje internet volg en ik kijk hè, wat daar geschreven wordt door mensen... wat er getwitterd wordt door mensen, ja, is dat geweldig. Ja, prachtig is het. Hè? En Twitter bemoeit zich kennelijk ermee. En nou, daar kan het niet meer misgaan natuurlijk. Het mooie is, er is ook nog meer dan alleen maar melk. Bij assortiment bestaat uit veel meer dan alleen melk. Hè? Kardemelk, een, hele, een heel assortiment vla, een heel assortiment yoghurt en fruitjoghurt... een heel assortiment pappen. Ach man, dat bedrijf heeft zoveel pappen. Ik je weet niet wat je ziet er is. pappen. Gortenpap. Appelpap. Griesmeelpap. Havenmoutpap. Peerpap. Blauwe bessenpap. Fijne granenpap. Notenpap. Amandelpap. Hazelnootpap. En ontbijtpap. En er zijn nog meer pappen. Havenmoutpap. karnemelkse bloempap. Speldpap. Maispap. Gierstpap. fris basispap. rijstepap, kasjakpap, Dat is Russisch. Bananenpap vol korenpap, roggenpap, tarwepap en natuurlijk lammetjespap. We gaan naar de camping. Of eigenlijk gaan we niet meer naar de camping. Campings in Nederland hebben we vorig jaar namelijk minder klanten getrokken... en de gasten bleven ook minder nachten slapen. Met de slechtere zomers is het dus minder prettig om op camping te verblijven... en mensen die huren dan eerder een huisje dan een camping... Ja, want veel mensen hebben gewoon geen zin meer om met de poten in het rek te zitten... en met een rol wc onder je arm naar de wc te lopen. Kamperen is wel prima, maar dan wel in een hotelletje. Die doen het namelijk wel goed. Wat we wel ook meer doen als Nederlanders, is een stedentrip. We zijn vaker te porren om een korte stedentrip in Nederland te boeken. Dat doen Nederlandse gasten nu bijna twee keer zo vaak als tien jaar geleden. In 2011 overnachten in totaal 30,7 miljoen toeristen in Nederland. En dat is veel. Het aantal is in tien jaar niet zo hoog geweest. Dan nummer drie. We duiken de verkiezingscampagne in. Want er is veel gebeurd. Na het verkiezingsdebat van gisteren was Geert Wilders alweer vroeg uit de veren. en ging naar Urk. Klokslag 9 uur arriveerde Wilders bij de visalslag op Urk. Samen met enkele Tweede Kamerleden, onder wie Joram van Klaveren uit Almere. In verband met de hygiëne trok het gezelschap direct plastic jassen aan. En op dat blonde haar van Geert werd een pet geplant. Ja, laten we elkaar geen mietje noemen. Dat zag er gewoon fucking grappig uit. En in de afslag steeg een enorm gejoel op toen Wilders binnenkwam. En ook toen hij weer vertrok, overigens. Toch was dat niet alleen maar gejuich van fans hoor, want het was eigenlijk meer opruiend bedoeld volgens mij. Dat gebeurt hier wel vaker. Als er bijzonder bezoek is in de afslag, dan uh, laten urke werknemers uh, even massaal van zich horen. Want als bezoeker weet je dan, je bent bij ons op bezoek en wij zijn hier de baas. Ja, nou, Dan denk je misschien, goh, wat lijkt dat gedrag in die visafslag bijvoorbeeld veel op van apen. Nou, dat klopt. Anyway, wilt u dus die visafslag in? En, en dan weet je ook wel dat je net van een half uur verplicht moet luisteren naar verhalen over vissen. Want in campagnetijd is er ineens niet zo spannend en interessant als Tarbot. Ik een Ja? Een tar en wat is tarbot? Ze lijken voor mij heel veel elkaar. Ja, ze zijn wat een is... beetje familie van elkaar. Hoe zie je het verschil? Ja, goede uh, vraag. Goede vraag, Geert. Hoe zie je het verschil tussen twee tarbots? Super handig om te weten natuurlijk. Je weet nooit wanneer je ze tegenkomt in de kroeg. En ja, dan wil je natuurlijk niet met je mond vol tanden staan. Nou, die tarbot die heeft stenen op de voorkant. Ja, dat kan ah, je okay, zo goed ja. zien. Maar dit, ja. is, dit zijn echt de top of the bill van de, de wedstrijd. De Deze krijg je in geweldig. een 5-terren Oh, geweldig. geweldig. Ontzettend interessant. Tell me more. Oh, dit is... Zo gaaf! Vis is awesome! Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Ik bedoel, dit is toch vis? Oh, vis. Master! Een Oer-Hollandse product, hier in Urk. mensen. We zijn enthousiast, hebben er zin in. Uh, dit is de vis die u vanavond thuis of in het restaurant uh, vindt. Dus ik vind het geweldig. Geweldig. En nogmaals, vis. En ik zeg dat heus niet alleen omdat ik nu tussen 500 Noorse vissen sta... die allemaal een kopje groter zijn. En ik, nee echt, vis is dus echt het aller, aller, aller tofste wat er bestaat. Het liefst zou ik mij onderdompelen in een bad met alleen maar vis. En zo voelt het ook op Urk als een warm bad. Hier uh, komt menig uh, politicus, ja... En ze worden hier altijd met open armen ontvangen. Ze krijgen koffie en gebakken vis. Dus wat willen ze nog meer? Niks, want vis is gewoon lekker. En weet jullie er ook van vis, Hield? En heeft Wilders u kunnen overtuigen? Eh... Uh... Ik kan me niet overtuigen. Wij zijn alleen te overtuigen op grond van Gods woord. Ja, want wilde ik dan nog zoveel van vis houden... uiteindelijk stemmen de meeste mensen in Urk gewoon... op Koning Kibbeling zelf, Kees van der Staaij van de SGP. <laughs> op twee dan meer verkiezingscampagne nieuws. Gisteren was er dus dat premiersdebat... en dus dat CDA-leider Buma met natte haren en een bakje chips op de bank. Nou, de eerlijkheid gebied is dat ik eigenlijk twee dingen aan het doen was. Ik was aan het kijken, maar ook de dag van vandaag aan het voorbereiden. Ja. Snel dood aan is anders, denkt Buma hier. En dus uh, ja, doet het niet echt toe. Weet je wie, ik was echt een rotdag gehad? Emiel Roemen die had moeten shinen op dat debat. Maar het ging niet zo lekker. En de kiezer vond hem echt het alle, alle En In een discussie met Rutte kwam hij er gewoon niet zo goed uit. Ja, ik, ik was aardig vertwijfeld. dat hij gewoon aan het ontkennen is. dat jij gewoon mensen in de zorg de rekening op hun bordje neerlegt. Ja, daar raak ik wel even vertwijfeld van. hoe haal je nou in je hoofd om gewoon dingen te gaan ontkennen. die je of met Koen of in je eigen verkiezingsprogramma hebt staan. Ja, had u daar niet zelf wat harder op in kunnen gaan? Ja, misschien wel misschien wel. dus dan uh, de verrassing die je dan inderdaad uh, op je bordje krijgt. ja, precies. de ene keer is het een stukje vis, en de andere keer een stukje verrassingsgebeuren in de breedste zin van het woord. en door het geveel van Roemer was er iemand die zich stiekem tussen Roemer en Rutte wist te wringen, en dat was Diederik Samson. gisteren training topic als een hardige witte hond met een spraakgebrek. op Twitter had iedereen het over Samson. Kortom, het was maar goed dat Buma gisteren tijd had om de dag van vandaag voor te bereiden, want er stond nogal wat te gebeuren. CPB kwam namelijk met cijfers, de doorberekening van alle verkiezingsprogramma's. Dus wat houden alle plannen van de verschillende partijen concreet in? Want we hadden die verkiezingsprogramma's en daar staan allerlei algemene dingen in over de samenleving, ideeën over zorg en onderwijs, maar er staan geen cijfers in. En dat is nu vandaag dus wat concreter geworden. Hè. Wie scoort waar goed en waar minder als het om werkloosheid en om koopkracht gaat en wie zorgt er voor de meeste banen. Ja, en dat is belangrijk, want door de cijfers krijg je echt een enorm goed beeld over hoe Uiteindelijk, je... na 12 september, is ja. dat hele boekwerk niks meer waard, want er is natuurlijk geen enkel partijprogramma wat één op één een regeerakkoord wordt. Ja. En dan is die doorrekening eigenlijk niks meer waard. Ja, nou, dat is lekker dan. In ieder geval kunnen we nu nog 2,5 week lekker genieten. En als je dan wat beter kijkt naar die cijfers, dan wordt één ding heel erg duidelijk. Iedereen is de beste. Opmerkelijk is dat de SP wederom de koopkrachtkampioen is. 275.000 extra banen. waarmee we ruimschoots banenkampioen zijn. U heeft gezien, samen met GroenLinks zijn wij kampioen duurzaamheid. Het meest van alle partijen. Dus ik denk dat wij met ons programma. Uh, met stip uh, bovenaan staan. Ja, iedereen komt dus als beste uit de strijd. Het zogenaamde Henny Huisman syndroom. Alle partijen <lacht> hadden een topdag. En dat gold ook voor minister van Financiën. Jan Kees de Jager. Want die is er dus echt dol op doorberekeningen. Wat vis voor Geert Wilders is, dat zijn de CPB-cijfers voor de Jager. Hij vond als CDA. dat van iedereen die de beste is, het CDA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 Gek genoeg lijkt de SP een klein beetje het beter te doen dan de Partij van de Arbeid. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet Jan Kees ook niet. En als hij het even niet meer weet, dan wordt het tijd om het een een date te kollen. Morgen zijn <lacht> er meer nieuws en zijn er ook meer nieuwe topics tot dan weer de mijn. Tot dan Luc. Tweede Kamer inzicht. zicht. We gaan Den Haag enteren. Ja, in de aanloop naar 12 september volgen we in BNN 2D de Piratenpartij. Want gaan ze Den Haag wel of niet halen? Er is in ieder geval bemoedigend nieuws voor de Piraten over het aantal leden. Want lijsttrekker Deerpoot, welke magische barrière hebben jullie net geslecht? Uh, Vrijdagnacht werd de, de barrière van 1000 geslecht. En we zijn nu uh, heel hard op weg naar de 1337. Kijk eens aan, 1337. En dat betekent financieel gezien iets voor jullie. Ja, dat betekent dat we, als we straks die zetel ook halen, dat we in aanmerking komen voor, de, voor subsidie, dat we een wetenschappelijk bureau kunnen gaan opzetten en bij de, de volgende verkiezingen waarschijnlijk ook iets meer budget te besteden gaan hebben dan nu. Overigens, je, dan overigens open... je, zei, je zegt net van we zijn hard op weg naar de 1337, dus dan heb je er nu 1336, lijkt me. Uh, nee, uit mijn hoofd zeg ik dat we, dat we niet tegen de 1200 aan zitten. Okay. Dus sinds vrijdag hebben we al bijna 200 bijgekregen. oké. Okay. 1337 nou, is gewoon een mooi getal ja. we proberen. al oh, vandaag. waarschijnlijk 2048. <laughs> oké, okay, nee, mooi getal. dat betekent dus iets, want dan krijg je subsidie, zeg je. vanaf de 1000 euro krijg je subsidie. vanaf de 1000 leden. 1000 de leden, ja. Dan, dan krijg je subsidie inderdaad. en wat betekent dat voor jullie dan? Ja, dat betekent dat je een, een wetenschappelijk bureau op kan gaan zetten, uh, die, uh, die echt serieus onderzoek kan gaan doen naar de punten die wij belangrijk vinden. Dus wat zijn nou de effecten van het sterke auteursrecht dat we op het ogenblik hebben? Hoe kunnen we het octrooirecht gaan aanpassen? En dat je daar dus ook serieus artikelen over kan gaan, uh, gaan publiceren. Maar dat kan, kan zo dus dat je dat wil opzetten nog voordat je een, een zetel hebt? Uh, Nee, daar moet je dus mee wachten, zeg maar, uh, voor je dat kan doen. Ja, je kan het nu wel doen, maar daar hebben we gewoon het geld niet voor. Nee. Je, daar, daar, moet je mee, daar, daar heb je die zetel voor nodig en die duizend leden. Het is niet zo dat elke partij met duizend leden, maar zonder zetel, ook die subsidie nee, krijgt. Nee, oké. Okay, dus eerst even die zetel gekomen. in de wacht slepen... en dan uh, met die duizend leden kan je dus extra subsidie krijgen... ook voor dat wetenschappelijk bureau. Maar ook, neem ik aan, voor uh, de, de campagne. Nou ja, goed, dan, uh, dan heb je die zetel al. Maar jullie hebben ja. nu natuurlijk een vrij beperkt budget, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja, Echt liefdewerk, oud papier, weet je. Het is wat, wat we aan, aan, uh, uh, aan donaties binnenkrijgen en aan lidmaatschapsgeld. En dat, dat zetten we in de campagne. En hoeveel hebben jullie? Uh, nou, als we, als we 30.000 euro in totaal hebben straks, dan, uh, dan, dan hebben we het goed gedaan. Mm. Maar dan is er sowieso al 11.000 euro is, is als borg naar de kiesraad gegaan. Dus die, die kan je niet uitgeven. Nou, dan haal je zo ongeveer zo'n 20.000 euro over. Daar koop je geen uh, pagina in de Telegraaf mee, denk ik. Uh, nee, nee dat, dat wordt een hele lastige. Daar, daar, daar kopen we wel een hoop flyers mee en uh, verkiezingsposters. En we gaan uh, vanaf volgende week gaan we een week lang met een, uh, een boot uh, door Nederland uh, varen. Nou, uh, dat soort dingen kunnen we dus wel doen. En voor de rest moeten we gewoon heel creatief zijn. Maar ja. Ja, weet je wat de, de overige, overige partijen zo'n beetje als, uh, als, als post onvoorziene uh, overhouden aan het eind van de campagne? Dat is het drie dubbele van wat wij in de hele campagne te besteden. Hebben. Ja, ja, en die, bo die boot is er van een sympathisant, neem ik aan. Ja, daar hoeven we gelukkig alleen de, de diesel te betalen. Dus dat ja. is wel eens lang. Dat valt mee. Hey, en uh, ik las dat uh, elk lid dat elf leden aanbrengt, die uh, krijgt een eigen fles rum. Ja, ja dat, uh, andere partijen die, die komen langs met zelfgebakken taarten. Wij denken van nou, we gaan gewoon een uh, mooie fles rum geven als iemand elf leden weet aan te brengen. Maar dat zal wel de belabberde rum zijn dan, want anders ben je ook wel aardig wat geld kwijt. Uh, nee, we proberen wel te zorgen dat het een beetje goede rum is. Moeten we gewoon scherp inkopen. Maar je gaat niet met een belabberde rum aankomen, natuurlijk. Ik is dus, iemand uh, die uit het maatwerk van om half leden te werken. Nee, dat is niet de bedoeling. Het komt niet rechtstreeks uit, uit je eigen kast. Ik ga, ik ga geen merknamen noemen, want uh, dan krijgen we daar weer uh, ellende mee. Ja. Maar het is gewoon goede, goede lekkere rum. Hey, Dirk, hou hem recht. Tot de volgende keer, succes. Dankjewel. Iemand toch een Radio 1. BNN Today. Ja, nog meer politiek politici goed opletten vanaf nu Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de NSC Next. Die gaat jullie allemaal checken. Alles wat de politici zeggen, gaat hij helemaal kapot checken. En hoe die dat doet, dat hoor je zo meteen. En naast geluid kun je ons ook natuurlijk zien via de webcam Radio 1.nl. En dan klik je erop.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 time. Engelse in pop band, scouting for girls, this ain't a love song. <tied> Maandagavond, de avond is dat altijd met mooie sportverhalen. Wekelijks hier in BNN Today met onze eigen Erben Weddemars. En Erben die is nog op vakantie in Frankrijk, dus niet in de studio. En Erben, jij hebt vandaag, je moet altijd wel doen, dat <laughs> is Erben. Je hebt voor de verandering eens even de mond van toe beklommen. Ja, goedenavond Willemijn. Ja, inderdaad, ik zat gisteren op het terras. Hier. En toen dus zei iemand van, hé, hey, de Mont ligt hier, hier in, in de buurt. Dus uh, dacht ik meteen, hé, hey, dan ga ik meteen maar iets doen. Vanochtend heb ik meteen mijn zoontje meegenomen en ik ben erheen gegaan. Ik denk, mijn zoontje die heeft ook een, ook een racefiets. Wij gaan samen de Mont gewoon uh, beklimmen. En hij was met name onder de indruk al dat je van 70 kilometer afstand de Mont al al kon zien kon, kon liggen. En dat bleek ook wel een klein beetje te, te veel van, van het goede zijn om, om hem uh, mee, te, mee te sleuren die berg op. Dus na zeven kilometer heb ik hem maar eventjes aan de zijkant gezet van uh, stap jij maar gewoon in de auto. En dan gaat papa nog eventjes vijftien kilometer tegen die berg op rammen. En heeft papa het gehaald? Ja, ah, papa heeft het zeker gehaald. En het was, het is zo geweldig. Ja, je kunt het je niet voorstellen waarschijnlijk, maar het is zo mooi om een berg te beklimmen. Dat je echt ergens tegenop gaat en dat je, dat je weet dat het zwaar is, maar dat je dan doorgaat en dat je verzuring voelt, voelt, voelt, voelt, voelt in je benen. En dan kijk je om je heen en dat, en dat uitzicht wordt alleen maar mooier. En op een gegeven moment kom je dan uh, vlak voor de top, kom je langs dat standbeeld van Tommy Simpson. He, de de ja. grootste doping aller je in alle tijden. Ja. En dan is dan, die is dan dood gegaan en die heeft daar een, een soort bedevaart oord met allemaal bidonnetjes. En dat, vind je, dat is dan toch stoer. Iedereen, iedereen wacht er even, iedereen stopt er even. Ik, ik stop niet, ik rijd door. Op de terugweg ben ik heel eventjes gestopt natuurlijk. Heb ik ook mijn, mijn bidonnetje daar, daar, daar neer, neergezet. En dan kom je boven op die berg en dan is het gewoon fenomenaal uitzicht. Echt fantastisch. Marianne Vos, goedenavond. Ja. Goedenavond. Zomaar even een leuke wielrenster aan de telefoon. Uh, we gaan het zo meteen hebben over van allerlei ja. dingen. Want die, Natuurlijk hebben we hier niet zomaar onder andere over het WK... en natuurlijk over de wereldbeker. Maar eerst even, jij hebt hem ook ooit beklommen, de man van toe. Uh, maar dat was even iets andere omstandigheden, geloof ik, dan met Erben. Ja, nou ja het is inmiddels uh, een jaar of vijf geleden. En ik, uh, ik was in eind november ook in Frankrijk op de camping. En uh, nou ja, ik ja. hoorde ook van, nou ja, goed... Uh, toen Mol van Toe is in de buurt. Ik was er eigenlijk om wat vlakke, vlakkere trainingen te doen. Maar ja, trek trekt toch zo'n berg. Ja. Dus ik in mijn eentje richting de Mol van Toe en toch maar de afslag uh, genomen om die berg te gaan beklimmen. Maar het was uh, behoorlijk koud en halverwege kwam ik bij een slagboom. En dan mocht ik eigenlijk niet verder, want bovenop lag sneeuw. En toen? Maar ja, toen was ik natuurlijk halverwege en dan uh, ja. ga je niet omkeren. Nee. <laughs> dus alsnog naar boven en uh, nou ja, de wind was snijdend bovenop. Het is niet voor niks te moe van toen natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk ja. toch boven in mijn eentje mezelf vastgelegd op de foto. Dat ik toch het bewijs had dat ik boven was geweest in de sneeuw. En vervolgens uh, ja. de sneeuwkant naar beneden geglipperd met oh. bevroren handen. En, uh, ja, verschrikkelijk. Ja. Dus dat was een behoorlijk heroïsche tocht en dan kom je terug op de camping en dan uh, heb je wel... Uh, een mooi stoer verhaal om te vertellen. Dan heb je een behoorlijk stoer verhaal. Maar dat... Ja, Erwin? Ja, maar dat is het mooie, dat, ja, dat, dat is het mooie van, van, van Bergen. Er zijn altijd... Het maakt niet uit welke berg je beklimt. Er is achteraf altijd een mooi verhaal. Ik heb ooit eens een keertje in Italië een berg beklommen samen met Gianni Romme Nou, als Gianni Romme nu, nu is, dan praten we altijd nog, o, nog, nog over die berg. Dat hij daar demareerde en dat ik daar knakte met een soort van oerkreet. En dat hij daarna eigenlijk ook knakte, maar hij bleef tien meter voor, voor, voor, voor me uitfietsen. Ja, dat zijn, dat zijn de heroïsche verhalen die je gewoon over twintig jaar nog steeds weet. Dus het doet even pijn, zo'n Berg, maar je, hebt je leven lang heb je er wat aan. Over pijn gesproken. Laten we het even, even kort hebben over Lance Armstrong. Dat is een verhaal dat bij jullie natuurlijk ook uh, hard moet ja. zijn aangekomen. Vrijdag werd natuurlijk bekend dat hij zo goed als zeker zijn zeven toertitels kwijtraakt. Wat, wat, wat vond je van het nieuws Marianne, toen je het hoorde? Ja, goed, uh, deze kwestie die, uh, die is natuurlijk al langer aan de gang. En, uh... Hij is eerst, uh, Lens is uh, eigenlijk tijdens zijn tour uh, tour Regis al door verschillende Franse media al continu uh, uh, ja gevolgd en, en vervolgd. Uh, nooit mm. echt, nooit echt uh, bewijs gevonden voor uh, voor dopinggebruik. Hij heeft natuurlijk voor in ieder geval voor de buitenwacht opeens opgegeven. Wat, ja. wat dacht je? Nou ja, goed. Um, wat dacht ik uh, dat de druk waarschijnlijk zo hoog is geworden vanuit verschillende organisaties dat die, uh, dat hij het verstandig vond om het maar op te geven dat er waarschijnlijk dus nu wel ergens of bewijs is. Of in ieder geval, eh uh, nou ja, dat hij er uh, in ieder geval niet onder zijn straf uit zou komen. En dat hij niet Jij, jij, de, jij ja, denkt denk... hij heeft onder ogen gekregen, er is bewijs, dus laat ik het nu maar mee kappen. Want ja, dit wordt niks meer. Nou ja, nou ja, ik denk dat hij in ieder geval, uh, kijk, als die, als hij. Die... Zeker weet dat hij anders zijn zeker had mogen bouwen. Ja. Dan Die waarschijnlijk nog wel wat langer door. Wat Volk denk jij, maar... Erben? Is het, is het een schuldbekentenis van mens? Nou, moeilijk. Ik, ik heb een ik heb echt een vreselijke... Ik... Oh. oh, wacht even, Erben, want uh, je zit in, in beide monden. Monster... In Even opnieuw beginnen, Erben, want we horen alleen maar hele rare geluiden. Ja, dat mis. Of jij het zag als een schuldbekentenis? Oh, was, ja, ja, ik, ja, ik hoor mezelf. Nee. Nou, het is geen schuldbekentenis, denk ik. ik denk, uh... Hoor je me nog steeds, Willemijn? Ja, ja, ja, nu gaat het goed. Of ben ik gewoon slecht verstaanbaar? Nee, nu gaat het ja, goed. Gewoon... Oké, okay, nu gaat het goed. En nou, ik denk dat het uh, um, uh, met name gewoon... Het is de, het is de tijd waarin het gereden heeft... dat alles, iedereen gebruikte daar, daar, daar gewoon. En ik denk dat met name de, de, de beleidbepalers, de mensen, de controleurs... Ja, die moeten, moeten vervolgd worden, want die hebben het gewoon veel te ver laten komen. Als je nu het lijstje ook ziet in de kranten... Van wie er nu is nummers 2, 3, 4 of 5 zijn. Ja, die zijn ook zijn allemaal, allemaal uh, gebruikt. Ja, ja. Dus het is één groot drama. Ja. Laat, het, laat het alsjeblieft rusten. Wat je, wat je niet, niet, niet moet vergeten: Lens Armstrong heeft 500 miljoen dollar opgehaald voor, voor, voor, voor, de, voor, de, voor de kankerstichting. Ja. En laten we hem daar maar aan uh, en laten we hopen dat hij nog heel, heel, heel, heel veel, heel veel geld, geld ophaalt. Goed, laten we de, nog even, omdat Marianne nu er toch hangt, laten we het even over jouw succes hebben. Afgelopen weekend de wereldbeker geworden, ja. individueel en met het team. Waanzinnig gefeliciteerd natuurlijk nog even van Ermen mij. en mij. En dan komt straks nog het WK eraan. En waar wij ons over verbazen, Marianne, is... Jij gaat maar door. Ik bedoel, het is een maand geleden won je goud in Londen. De meeste Olympiërs doen even rustig aan. Maar jij gaat gewoon door. Waarom? Ja, waarom? Om de passie, hè? De liefde voor de sport. En ja, het is natuurlijk wel even lastig om om te schakelen... naar, ja, naar de Olympische Spelen en naar zo'n hoogtepunt. Um, veel huldigingen gehad, uh, drukte en natuurlijk uh, het ene nog mooier dan het andere. En dan, uh, ja, dan is het wel lastig om er vervolgens weer gewone wereldbekers in te gaan en te richten op het WK. Maar aan de andere kant, het is mijn leven en ik vond het ook wel weer heerlijk om uh, gewone, uh, het normale ritme weer op te pakken. Ja, maar Marianne, Marianne, na zo'n gouden medaille, dan ben je er toch wel even klaar mee? Dan moet ik er even van genieten. Laat het ja, gaan. Doe ik Geniet ervan, je bent Olympisch kampioen. Ik geniet er tegen van. Juist, ik heb, uh, ik heb een prachtige fiets gekregen, een mooie gouden waar ik dus nu elke dag op kan trainen en waar ik een wedstrijd in kan rijden. En na het WK dan, uh, dan ga ik zeker wel even op vakantie en even wat meer rust pakken. Maar het WK is een eigen land, dus uh, Valkenburg over drie weekjes. En uh, nou ja, dat is zo'n mooie wedstrijd en zo'n mooi moment. Daar wil ik de vorm ja, zeker, uh, zeker nog een maand voor doortrekken. Maar dat wordt wel even spannend, want je bent geloof ik vijf jaar al achter elkaar ben je tweede geworden. Dat, dat moet toch nu eens een keertje eind aan komen? <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Zes jaar geleden werd ik wereldkampioen als, als eerstejaars senior. En vervolgens vijf keer tweede. Dus ik zou het heel graag deze, of ja, dit jaar willen, willen veranderen en in eigen land wereldkampioen was. Maar na zo'n jaar tot nu toe, dat, dat, dat, dat ga je toch gewoon doen, Marianne. Nou ja, dat gaat dus niet vanzelf. Ik heb inmiddels al een heel mooi jaar, inderdaad, met de, en de wereldbeker. En ja. de Giro Donne overwinning. En natuurlijk de allermooiste ja. Olympische Gouden plak. Ik heb nog en. nooit, ik zou je zeggen, ik heb nog nooit zo hard tegen de televisie geschreeuwd als toen uh, jij uh, Olympisch Goud won. <laughs> of, uh, als een idioot. Ja, het ja was ik, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Je hoorde mee. het, ja. Ja, precies. Maar Janne Vos, waanzinnig veel succes. Straks september 15 tot en met 23 september. Dan is het WK wielrennen in Nederland. En dan uh, moet jij het gaan waarmaken. Om ja. uh, maar even lekker druk op je te leggen. Maar Janne Vos, dankjewel. Erben, nog een mooie vakantie daar. En uh, vandaar die vertraging. Maar dat uh, zal iedereen wel begrepen hebben. Tot volgende week, Erben. Radio 1. Het NOS journaal. Iets na half tien. Hier is Martijn van Beek.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 Willemijn Veenhoven. U draait en u bent niet eerlijk. Iedereen kent die uitspraak nog wel. Nou, Niet eerlijk zijn, dat is vanaf nu voorbij in de politiek. Want alles, maar dan ook echt alles wat politici zeggen, wordt gecheckt. En wel door de hoofdredacteur van de NSC Next, Rob Wijnberg. Rob, zometeen, uh, wat kiest Nederland van RTL? Dat gaat beginnen vanavond, of gisteren met het debat, maar vanavond de gewone aflevering. En dan ga jij controleren of politici wel de waarheid vertellen. Dan nou, mag ik het geen leugens noemen, maar wat is uh, de onwaarheid die jij gaat onthullen? Nou, er is al heel veel discussie geweest over of uh, de VVD nou uh, um, uh, de, het eigen risico in de zorg uh, gaat verhogen. Daar viel Hoemer hem ja. op aan. Uh, Rutte uh, ontkende dat. Um, uh, dus we, zullen in ieder geval, we hebben in ieder geval uitgezocht wie daar, van die twee nou uh, de waarheid sprak. Dus die zul je in ieder geval tegenkomen. Dus die heb jij gecheckt. Jij gaat dat dan vanavond onthullen, uh, live in Wat Kies Nederland. En um, Rutte zit er aan tafel. Klopt, ja. Dus stel nou dat jij zegt: Ja, nou, daar zat je gisteren toch een beetje te liegen, dan is het jouw woord tegenover dat van Mark Rutte. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik, ik zal niet het woord liegen gebruiken, want je weet nooit of mensen of, of politici uh, verkeerd voorgelicht zijn, een verkeerd onderzoek hebben gelezen. Of ze zich bewust zijn van het feit dat ze iets niet uh, iets zeggen. Nee, oké, okay, maar een onwaarheid noemen we het dan. Nou ja, precies. Nou ja, Daar zal hij dan uh, op moeten reageren. Dat is aan hem, uh, hoe hij hoe daarop reageert. Ja. Um, maar uh, dat, kan, dat kan dus nog wel even spannend worden tussen jou en Mark Rutte vanavond, erop. <laughs> nou ja... Uh, eventueel wel, ja. Ik weet niet hoe hij erop gaat reageren. We hebben al een keer eerder meegemaakt deze week dat we een factcheck hadden over de rumor piek Dat was dan de rente die door roomers uitspraken uh, omhoog zou uh, zijn gegaan uh, op de staatsleningen. Um, dat beweerde ja. uh, uh, Jan Kevt ja, dat, dat was ook doen. niet waar, hè? Dat was niet waar. En uh, de reactie daarop was dat het ministerie van Financiën een grafiek rondtwitterde waarin dat nog eens bewezen werd dat het niet waar was. Alleen al met een tekst erbij, uh, uh, de roemerpiek bestaat wel degelijk. Uh, dus ja, de reacties kunnen soms uiteenlopen van uh, sorry, foutje... tot uh, glashard blijven volhouden dat je toch gelijk had. Dus ik ben heel benieuwd. <lacht> maar nou ben jij... Nou, je bent hoofdredacteur van de Nix. je bent de kranten, joh. Jij zit altijd de hele dag netjes achter je bureau. En nou vanavond kijken, nou wat, misschien een miljoen mensen naar. Ga jij een <lacht> beetje daar politici terecht zitten wijzen? Ja, dat is me <lacht> nogal wat... Ja, je probeert me nu zenuwachtig te maken volgens mij. Maar uh, ja. nee, ik ga het er niet terecht bij. Kijk, wat de bedoeling is van die fact-check-rubriek is dat we gewoon een discussie voeren uh, met de feiten, voor zover die te achterhalen zijn, want soms is ook iets niet te checken gewoon, uh, dan is het gewoon te ingewikkeld, maar voor zover ze te achterhalen zijn, dat je die op tafel hebt en dat mensen daarop kunnen reageren en dat mensen weten hoe ja. uh, de cijfers precies in elkaar zitten en dat je dus niet van alles kan beweren uh, zonder dat iemand uh, aan de bel trekt dus en zegt van, goh, klopt Maar moet je dat niet wat vaker doen? Want ik, gisteren zat ik een beetje met een halve oog Twitter te volgen tijdens het premiersdebat en er werd heel nee, veel geroepen van waarom wordt er niet meteen, worden er niet meteen facts gecheckt? Iedereen kan van alles roepen. Nou ja, dat is een hele goede vraag. Het instant fact checken, daar krijgen we ook heel vaak verzoeken om. Maar dat is gewoon onmogelijk. Want het is enorm arbeidsintensief om ook de, bijna de meest simpele uitspraken tot op de bodem uit te zoeken. Het is gewoon heel vaak heel ingewikkeld. En je moet zeker weten dat wat je gecheckt hebt, dat dat ook echt klopt. En dat kan, zit soms in details. En als je die details niet goed hebt... Dan zit je er ook nog naast en dan is je hele geloofwaardigheid weg. Dus ja. wij nemen de tijd. Nou, we, zijn nu in, uh, een, we hebben nu een aantal uitspraken gecheckt uit ja. het lijsttekst van zondag. Dus dat is een dag later. Maar ja, ik vind een dag later uh, de feiten krijgen, dat is uh, nog meer dan uh, op tijd lijkt me. Ben je al geschminkt? Ben je er klaar ja. voor? Ik uh, ben er niet geschminkt, maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Over een klein uurtje, dan uh, is erop uh, te zien in Wat kiest Nederland. Dankjewel, succes. Graag gedaan.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 I'm song, zo heet hij ook, van Beth Hart. Wil je haar uh, zien? Binnenkort kan. Ze komt naar Nederland voor een tournee. En uh, als je wil weten wanneer, moet je even ons volgen. Twitter.com slash BNN Today. Willemijn Veenhoven. Gisteren was het al zover. De lang verwachte confrontatie tussen Mark Rutte en Emiel Roemer. Hoe is oom Emiel uit zo zover gekomen dat hij kandidaat premier is? En hoe moet het na de kritiek van gisteren verder met hem vragen wij ons af? Sabet van Veen, imagodeskundige. Staat Roemer zijn imago van Brabantse gezelligheid? Gezelligheidsdier staat dat nog overeind? Dat staat zeker overeind. Daar kan ik heel kort over zijn. Uh, hij is dat, uh, hij was dat. En wat dat betreft is hij natuurlijk vrij authentiek. Hij is qua performance niet veranderd. Uh, dus Al die en de kritiek is... doet daar verder niks van af. Over. Nee, want hij blijft zo als persoon. Uh, wat hij, zeg maar, hoe hij dadelijk inhoudelijk, hoe het inhoudelijk verder moet, daar kun je vraagtekens bij gaan zetten of dat verandert. Ja. Of hij nog steeds gezien was, wordt als een toekomstige premier. Maar dat staat los van maar zijn. Maar die fazzi zijn... waar hij mee wordt vergeleken, die is hij nog steeds. blijft SP-Teddy-Ber. Uh, ja. <lacht> Politicoloog aan de UVA, Tom van der Meer. Jij weet alles van de motivatie van kiezers, hebben we het zo meteen over ook. Hoe kijk jij naar gisteren? Uh, ik vond het vooral een heel spannend debat. Maar ook een debat dat, waar, waar verschillende uh, partijleiders wat foutjes hebben gemaakt. Die in de afloop vooral door de media heel erg worden opgeblazen. Ja. <lacht> ja, zei ik zo bewust. Ja, ja maar <lacht> ja, ik merk toch dat uh, Roemer, die viel dan heel eventjes een beetje stil toen toen Rutte tegen hem inging. in het één op één debatje over de zorg en de eigen bijdrage. We hebben een fragmentje van, even kijken of we het juiste hebben. Dat is inderdaad, uh, nou ja, het ging over het eigen zorg. Het gaat om, om, omhoog, hè, zei hij ja. tegen. Rutte, toen kreeg je dit. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom je nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Ja, en dan komt volgens een stilte. En dan heeft hij het een beetje moeilijk en dan zit hij een beetje te hakkelen. Of nou ja, in ieder geval, uh, je ziet dat hij, hij is een beetje van zijn ja, apropos Daar inderdaad. komt het op neer. En dan zeg jij, ja, alles leuk en aardig, maar de media maken daar een punt van. Je kan het zien als een misstapje, maar Roemer zelf gaf dat na, na afloop ook direct toe van ja, daar had ik wat sterker kunnen staan. Ik vond ook dat hij in de loop van het debat ook sterker werd. Dat was werd. wel weer sterk. Dat hij, tenminste Ik vond dat dat kwam op mij wel weer oprecht ja, Maar Dat vind ik ook heel belangrijk. Politie moet een duidelijk verhaal hebben. moet moeten daar ook eerlijk en open in kunnen zijn. En volgens is... mij is dat ook de reden waarom Samson... gisteren het zo goed deed volgens de kiezers... En Volgens de, de, de nagesprekken in de studio's. Maar Sabette, jij als imagodeskundige, is dat slim dat hij achteraf zegt: van, Ja, uh, wat zijn nou letterlijk? Ik, ja. ja, ik weet niet wat hij letterlijk zijn, maar het komt erop neer dat ik het zeker kunnen doen. Ja. Ja, dat, hij, is, hij komt heel betrouwbaar over. Dat is ook echt zijn uh, USP, als je het zo mag noemen. En die betrouwbaarheid, uh, door, door dit soort dingen te zeggen... je kwetsbaar op te stellen, ook je fouten durven toe te geven... hou je die, die betrouwbare uitstraling. Hij ziet er betrouwbaar uit. En de dingen die hij zegt, zijn ook conform eigenlijk wat je ziet. En dat maakt hem uh, ja, zo sterk voor het... Uh... Maar betrouwbaar, dat horen we wel. Hè? Betrouwbaar, gezellig. Wat is het nog meer behalve dat? Ja, toch is dat bij hem, is dat wel een hele, is dat een hele belangrijk speler. Want hij, hij is, hij was natuurlijk nieuw, hij had humor, hè? Dus dan heb je een frisse wind uh, die kon, humor heeft. Die, de mensen begrijpen hem. En hij uh, ziet er uh, uit als de buurman Next Door. En hij heeft ook een programma voor de buurman Next Door. Maar is, is, is, dat, is, is dat wat vertrouwen of is of zit het hem ook in, in zo'n woordkeuze of zo'n tempo? Hey, of weet ik. Zeg de maar mensen, begrijpen hem. mensen begrijpen hem. En hij komt ook over van wat ik, wat ik zeg, dat vind ik ook echt. En waarschijnlijk is dat ook zo. Je kunt het niet eens zijn met het politieke programma. Maar hij staat wel uh, achter wat hij uh, zelf, zelf heel belangrijk vindt. En dat draagt hij uit. En daardoor kun je hem ook niet snel Ja, maar in principe zijn dat natuurlijk alle politici. Nou, dat, geldt, dat is niet helemaal waar. Dat geldt voor verschillende partijen in verschillende maten. De typische voorbeelden van een, een partijleider die bij zijn partij past. was Balken in 2002. Die was echt de verpersoonlijking van normen en waarden. Rutte deed met de economie in 2010. Alles was voor hem economie. En dat past heel goed bij zijn partij en bij zijn kiezers. En Roemer heeft dat nu ook wel. Hij heeft een uitstraling die past bij zijn partij. Ik denk heeft eerder, hij, heeft hij, doet hij dat het beste? Of past dat bij hem het beste, zijn partij en zijn uitstraling? Um, ik denk dat, het bij, dat, dat zijn uitschaling heel goed bij zijn kiezers past... Ja het dat... past ook heel goed bij zijn, uh, yes. bij zijn kiezers. Maar uh, ik vind het ook wel een uh, verschil. Omdat uh, nu heeft iemand van de SP Roemer, die heeft een pak aan met een das. En dan denk je, ja, wat een geneuzel, een pak met een das. Het past niet soort... bij de SP, zou je denken. Ja, maar het past wel bij hem. En daardoor heb je ook, dat zag je gisteren bij het debat... iedereen, iedereen was eigenlijk uh, qua autoriteit gelijk. Ze hadden zelfs allemaal een blauwkleurig pak aan. En blauw staat voor betrouwbaarheid in het onderbewust. Er zijn al onderzoeken uh, gedaan. Een wit overhemd, wit staat voor reinheid, eerlijkheid... En allemaal een blauw kleurige das. En je ziet ook regeringsleiders die naar het buitenland gaan. Hebben, en die de, de andere regeringsleider niet willen overroelen. Die hebben een blauwe das aan. Die trekken geen rode das aan. Want dat is te agressief. Uh, rode das laat je eigenlijk zien dat je uh, boven de ander uh, wil staan. Maar je zou toch denken, dat wil ik in een debat. Ik, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook. Want donkerblauw, wit, rood blijkt 80% van de westerse wereldbevolking te denken... dat je de meest daadkrachtige effectieve leider bent. Dus ik, het verbaast mij ook eerlijk gezegd. Of, of willen niemand, ze met dat blauwe uitstralen? Wij, uiteindelijk moeten we toch samenwerken. En ik weet even niet wat voor kleur de das Wilders aan had. Was ja, had ook een blauw, blauw? Tint. Oh, ook een allemaal, allemaal blauw. Wel wat verschillend. Maar wel allemaal uh, blauw tint. Maar Emi eh, is de eerste SP'er met das, geloof ik. Hè? Ja, en die, met pak. Okay. Met pak en das. En hij, hij draagt dat ook. Hij vindt dat prettig. Dus het past bij hem als persoon. Maar, maar daar heeft de SP... en dat, de, de, Mensen onderschatten dat wel eens. Maar een das... Je kunt onmogelijk uh, regeringsleider worden zonder das. Als jij zegt, ik wil absoluut geen das aan. Want het... Daarmee heeft uh, Euro... uh, Samson nu ook een das om. Maar de Bos was er in 2003 wel heel dichtbij. Uh, maar veel te laat. Hij was echt te laat. Want eigenlijk heeft Samson net op tijd die das om gedaan... Uh, <laughs> om het nog geloofwaardig te maken. Je kunt geen tijd. regeringsleider zijn ja. zonder das. Omdat je daarmee zeg maar, de regeringsleiders in Europa... die daar ook heel veel waarde aan hechten... die stoot je tegen het hoofd. Die vinden dat respectloos. Dus die compromissen moet je sluiten. En Sampson is net op tijd met die das. En dat staat me nog goed ook. En als we het even hebben: dit is het imago. Als we even kijken naar gisteren, naar de inhoud. Um, we hadden het net even over nou, de media, blazen het een beetje op. Zoeh, valt even stil. Zitten weifelen. Um, daar wordt heel veel over geschreven. In de uh -huh. staat de bol van alle kranten. Maar als jij bent gespecialiseerd in de kiezers, wat vinden die ervan? Vinden die dat belangrijk? Ja, dat hangt heel erg vanaf. Sommige kiezers zullen dat belangrijk vinden. Maar ja, je moet het zo zien. Kiezers hebben eigenlijk al voor een belangrijk deel een eerste schifting in een keuze gemaakt. Ze twijfelen nu nog tussen twee of drie partijen... die tamelijk goed op elkaar lijken. En daarbinnen kunnen allerlei elementen nog wel een rol spelen. Hoe goed een partij doet in de peilingen. Of je kan gaan strategisch stemmen. Of je kan een, een lijsttrekker aantrekkelijker vinden dan maar goed, een ander. Er, zijn, er zijn toch ook nog echt wel mensen die dat af, laten afhangen van het debat? Of helemaal niet? Ja, die, die mensen zijn er zeker. Uh, maar ook dan nog denk ik dat die inhouds toch nog echt wel een belangrijke rol zal spelen dan, dan het imago. Nou, nou ik dat Roemer heeft um, vooral, vooral voor een groot gedeelte lager, opgeleide, middel, lager tot middel opgeleide huisvrouwen als kiezers. Um, zijn die extra vatbaar of minder vatbaar voor dit soort fouten in debatten? Nou ja, die zijn wat oververtegenwoordigd. We moeten ook niet overdrijven wat voor een rol dat nou speelt. Um, de SP en de PVV die trekken allebei wat meer laag tot middelbare opgeleide uh, mensen aan. Nou, en hij heeft vooral en, veel vrouwen. Dat ja, schijnt ontvallend. Nou ja, vrouwen zijn over het, aan het aan algemeen op linkse partijen. Ja, uh, ja. Die zijn meer aangetrokken tot, tot onderwerpen die gaan over zorg of over solidariteit. En dat zagen we eerder bij GroenLinks en nu zien we dat bij de SP even iets meer. Ja, maar, maar even, het qua... schijnt vrij hoog te zijn het aantal vrouwen. dat op Ja, stemt. maar wetenschappelijk gezien staat het allemaal nog niet zo heel veel voor. Het is niet echt dat, dat, dat daar nou een, een verklaring in zit. Mensen maken toch die keuze allereerst nog steeds op basis van de inhoud. Maar als je dan kijkt, naar, nou, oké, okay, het zijn misschien vrouwen iets wat oververtegenwoordigd... die op hem stemmen en lager opgeleid. Heeft dat dan iets, kan je daar iets over zeggen over hoe die naar dat debat zullen kijken... en of dat het van invloed is op hun stemgedrag? Ja, nou in zoverre, uh, we weten dat uh, juist lager opgeleide en, en vrouwen... Net zoals de mensen uit de lagere klasse. Die, die zijn minder geneigd om van mening te veranderen. Degene die nou het meest van mening veranderen. en vrouwen zijn minder geneigd. Ja. Degene die het, van het meest van mening veranderen, veranderen zijn mannen. Uh, het zijn middelbaar opgeleide. mensen uit de middenklasse. mensen die zeggen dat ze in het politieke midden staan. Want ja, die hebben ook natuurlijk. zeker al die middengroepen, die hebben veel meer opties. Maar ze kunnen dus kiezen en ze hebben niet één partij die heel erg automatisch bij hen past. Dus zij dus, dus Romer kan, kan falen en domme dingen doen wat hij wil. Want die lager opgeleide vrouwen die blijven toch wel achter hem staan. Nou, we moeten die ook weer niet overdrijven. Maar ze hebben minder die neiging om, om weg te lopen dan de middengroepen zullen doen. Dus de middengroepen, dan denk ik aan de PvdA, die moet Samson moeten oppassen met wat hij doet. Want zijn nou, kiezers lopen wel. Eigenlijk ligt het gevecht net iets meer in het midden dan dat het aan de flanken ligt. De kiezer in het midden, die zal nog het meest volatiel zijn. Die zal nog het meest, het, het meest veranderlijk zijn. Ja. Het meest willen veranderen van een partij. Ja. Dus nou ja, wat dat betreft, dat klinkt dat weer goed voor Romer. In ja, het geval. Zeker. En kiezers um, kiezen ook heel graag voor een partij waarvan ze denken dat die, dat die kans maakt om te winnen. Ja, de winner, ja, ja, precies. Ja, op twee manieren. Nou, kiezers willen strategisch stemmen. Dus als je nu wil zorgen dat er een linkscoalitie komt. of juist een rechtscoalitie komt. dan ja. weet je dat je SP of VVD moet stemmen. Maar daarnaast, inderdaad, als een partij het goed doet in de peilingen. of als allemaal recensenten zeggen dat een partij het goed doet dan hebben mensen onbewust toch die neiging om iets meer op die partij te gaan stemmen. Dat kan gewoon een aantal zetels schelen. Laten we het even hebben nog over, een, over gisteren, over een mooi voorbeeld. Als we het hebben over imago. Iedereen heeft het over, over het Engels van Roemer, de baked peers. Nou ja, dat is allemaal een beetje uit verband gerukt. Toen kwam er gisteren dit. Frits Wester die had een opdrachtje voor Roemer. U wordt gebeld door EU-voorzitter Barroso. Hij vraagt u gewoon, what did you mean, by over my dead body? Meneer Roemer. Ja, ik heb verschillende twijfel, of ik hier dit geintje moet gunnen. Uh, ik spreek mijn talen op zijn Engels, op zijn Duits en op zijn Nederlands. En wat er vorige week allemaal verteld was. Dit is volgens mij Nederlands. Ja, hartstikke mooi en daar wil ik het nou ook gewoon bij laten. Sabbath, wat doet dit voor Rommers-Imago? Ik, ik vond het een hele moeilijke voor hem hoor. Dat uh, had ik ook niet verwacht dat hij zo'n zo, uh, zo uh, vraag zou krijgen. Um, en uh, het was natuurlijk het mooiste geweest als hij gewoon een vloeiend Engels had, uh, een antwoord had gegeven. Maar, ja, um, vind je? Ja, dit is toch. Ik zag dit en ik dacht, dit is ijzersterk. sterk. Dat hij zegt, ja, nou, ik ga niet mee in die stomme spelletje van jullie bekijken. Maar ja, me, ik, hij kwam hier op mij juist al een, al een goede vent, een sterke vent Ik vind over. dat hij zich er goed uh, zeg maar uitgepraat heeft. Dat hij, is, hij is daar niet mee afgegaan. En iedereen had ook door van, nou, dat is best een hele pittige vraag... die je eigenlijk... eigenlijk gemiddeld niet stelt. Maar jij denkt dus beter maar, voor zijn imago als hij als invloed, vloeiend Engels... Als hij iedereen uh, flabbergasted, iedereen uh, zeg maar, uh, had ze um, uh, versteld laten staan door met vloeiend Engels een antwoord te geven. Maar, je Weet je had, zo, heeft, maar zo is hij niet, dat weten nee. we. Maar als hij het had gekund... Maar ja, het had ook het had een beetje van een interview af, want je doet het eigenlijk nooit goed. We hadden een postgeleid, had je de PvdA voor verkiezingen bij de wereldwijd door zat Martijn van Dam, kreeg allemaal hele vervelende vragen over de kosten van witbrood. En hij gaf de antwoord op. En toen werd Matthijs van Nieuwkerk boos... want dat had je nooit mogen doen... want je moet nooit op zulke pesterige vragen antwoord geven. Dus ja, dat ja, is ook nooit goed. Maar het nee. maar eens goed. Hè. Drink maar eens een uh, he, iets uit de rietje. Gewoon. Ja, en, en die, die je foto. Je je. Die volgende dag vol pagina nieuws omdat je de rietje drinkt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zag die foto... Rutte uit het flesje en Roemer met het rietje. Ik dacht, het is geanceneerd. Maar goed, nee, dus het was een echte foto. Even voor beide, hoe moet het nu verder? Er is veel kritiek. Moet hij gewoon lekker doorgaan... waar hij mee bezig is, of moet hij... Ja, ik, het, nog ik, dingen ik denk dat het vooral een storm in een glas water is... dat onder zijn kiezers niet zoveel aan de hand is... en hij moet gewoon doorgaan en zijn duidelijke boodschap blijven vertellen. Want als, als iets het belangrijkste is... is dat Moet hij nog en... even, toch nog even op debattraining? Want dat kan misschien wel wat scherper. Nou, we weten van het verleden dat hij gewoon heel, heel goed kan debatteren. Het punt is dat hij gewoon duidelijk voor zijn eigen verhaal moet uitkomen. Dat was het belangrijkste. Hij ja Maar hij was toch wat wijverend af en toe. Hij was niet zo adrem als de rest. Ja, en in het verleden zag je dat hij veel duidelijker was in wat hij wilde. En nu was hij daar wat, wat terughoudender in. Nu en... hij terug moet naar, zijn, naar zijn wortels da daarin. Zijn humor. Ik denk Als het, als het hem lukt, gewoon uh, zijn humor terugpakken. Maar qua performance, denk ik, hij moet gewoon blijven zoals hij is. Maar ik zou zeker op het financiële vlak, want daar gaat hij dadelijk aangevallen worden. Op het financiële vlak moet hij zorgen dat hij uh, goed onderlegd is. En dat hij precies weet waar hij het ja, over heeft. Ja, maar als ze hem nu nog daarin moeten onderleggen, dan is ja, het een beetje ja, laat, ja, ja, ja, toch? Hij, er zijn, zijn best twee debatten geweest, dus dat komt nog ik een paar. Ik hoorde dat ze heel hard met hem aan de slag zijn. Dat hij huiswerk heeft gehad <laughs> deze zomer, maar dat, dat niet altijd even erg wil vlotten met hem. Nou ja, de Pabo-studenten staan ook niet. Bekend om hun uh, rekenvaardigheden. Dus, <laughs> Oftewel, het wordt toch niks meer. <laughs> Al dus, Sabet van Veen. No. Maar hij is, hij is op de goede weg, zeggen jullie beiden. Hij moet het gewoon hij volhouden. Moet het gewoon hij are. moet gewoon blijven zoals hij is. En meer kan hij uh, daar ook niet van maken. Sabet van Veen en Tom van der Meer, dank. Ik found myself in a second. I found in a second hand Never thought it would happen.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 Till I wasn't drunk anymore. So I just got to know a true. Liana La Havas is your love big enough? Zeg ik het goed, Giel? Liana ja, La Havas? Ja, ja lekker Nee, dat <laughs> Vanavond was in het paard van trooien in Den Haag de finale van de beste singer-songwriter van Nederland. En daarom is Giel hier en Giel die gaat het onthullen. Je had oh, een wat hè? Nee, ik zeg, jij gaat het onthullen. De beste, beste singer-songwriter. Ja, op, op de radio weet nog niemand het. Nee, je hebt gelijk. Nou, tom, nee. geloof voor dames en heren, de beste singer-songwriter van Nederland is douwelijk top. Daar Douwe, gefeliciteerd Maike Dankjewel jongen. Super vet. Heel erg bedankt. Echt ik weet, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar het was sowieso een reeks met zeven toptalenten. Ja. En uh, ja, daar was er wel één gast die, die uh, ja, blonk echt uit. Ik kon er niet omheen. En ook vanavond. Ja, je moet ook even terugkijken. Uh, Morgenavond wordt het herhaald. Nou, hoe voel je het zelf verhaal? Ik, ik, ik, ik vond het super vet zijn. Ik ben echt super blij hoe het is gaan. En ik had ook een hele goede band op moeten staan. Ja. En ontzettend was Het was de band van Pim Knol die hem begeleidde. En uh, ja, je moet je voorstellen, jongen dat paard. Van, het vond een helemaal voor voor van, van top tot pijn Helemaal gingen ze mee. Ja, het was echt euphorische shit. Giel, eventjes uh, dat, dat, dat, dat, voor de luisteraar die denk ja, ja, Douwe Bob, Douwe Bob Postuma. Nou, zo klinkt het. We houden we Klinkt goed. Giel, waarom, waarom hij? Waarom is hij de beste singer-songwriter van Nederland? Ja, kijk, nogmaals, het is moeilijk kiezen. En, uh, uh, nou ja, kijk, wat ik bij hem gewoon hartstikke is, dat die, ja, en dat, dat voelden mensen ook, dat je gewoon, ja, je bijna vereerd voelt dat je erbij mag zijn. En dat was een reeks die helemaal niet ging over het winnen, waarbij we elke week wel een uitblinker hadden. En elke keer dan was het wel dat je dacht, oh, of nou wel of niet, nou, als aan de opdracht ook houden, die daalt Bob die Flick iets. En dat, dat maakte het gewoon heel bijzonder. En toen hij vanavond ook gewoon zo ontzettend die show hier aan het spelen was. Ja. En nogmaals, ze waren allemaal goed. En ik stel allemaal een glansrijke toekomst voor. Maar deze gast heeft net even dat sociale. Hey, en nu, Giel, wat, wat wint hij? Hij wint echt een uh, legio aan uh, prijzen, mensen, prijzen. In de zin <laughs> van, uh, weet je wel eigenlijk nou eigenlijk dat je een korte piano gewonnen hebt? Nou, ja, dat heb ik net gehoord. Ja. ja, super. Ja, hij heeft de piano gewonnen, maar uh, ook een, een showcase in Londen waar gewoon internationale mensen komen kijken. Uh, hij uh, krijgt een workshop van spinfish van Martin Buitenhuis. Hij krijgt gewoon de beste spot op het Songbird Festival, een, een festival voor singer en ja, uh, het hoofdkodeau mag ik wel zeggen, de topprijs, uh, ik wil zeggen, is natuurlijk morgen spelen in de Show. Maar dat is ook echt zo, in die zin dat hij gewoon sowieso uh, een steeds time krijgt bij 3FM. En ja, dat klinkt zo bij de hand, maar dat is dan ook gewoon onbetaalbaar. Het is een, een mooie winnaar. Uh, Giel, morgen bij jou te horen dus live in de show. Okay. Douwe, Bob Postuma, de beste singer van, van Nederland. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, Giel, we hebben nog meer mensen voor het laatste woord. Namelijk bijvoorbeeld de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. En die had vandaag een bijzondere dag, een vrije dag. Op vrije dagen ben je als burgemeester meestal aan het werk. Denk maar aan Koninginnedag of Oudjaarsnacht... wanneer ik met de hulpverlening op pad ben. Of Nieuwjaarsdag, wanneer we weer als gemeente meteen onze receptie hebben. En zo kreeg ik te horen, u maakt uw vrije dagen niet op. Nee, en daarom heb ik vandaag van een adv dag genoten. Zoals jij dat waarschijnlijk ook wel eens doet. En voetbalcommentator Evert Napoli die maakte zich vandaag nog erg druk over Theo Jansen. Meer Jordania is multimiljonair, een soort Dagobert Duk, zeg maar, eigenaar van Vitesse. Nou zit hij te miepen over een ton om Theo Jansen over te nemen van Ajax. Kom op Dagobert Jordania, gun Theo zijn terugkeer naar zijn clubje. Een tonnetje was dat nou. Nou, en uh, men heeft goed uh, naar hem geluisterd want de transfer is rond. Dat was even ten apel, die je nog net hoorde. Dat was hem weer, BNN Today. Voor vandaag, morgen zijn we er uiteraard. weer. wil je ons volgen? Dat kan facebook.com slash BNN Today. Of op Twitter, at BNN Today. Zo meteen Gio Lippens met Langs de Lijn.